7 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Goedemorgen. De bavianen in Dierenpark Emmen zitten doodstil en ze verroeren zich niet. Wat is er aan de hand? Antwoord op die vraag komt zo, na het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 iedereen is er eigenlijk wel eens dat 1100 mensen op straat zetten... waar dat helemaal niet nodig is, uh, toch niet zou kunnen. Abfacabo FNV zegt dat dit weekend een gesprek staat gepland... met minister Asscher van Sociale Zaken. En de medewerkers zien het gesprek met vertrouwen tegemoet... en hebben daarom de actie beëindigd. De familie van Bradley Manning is teleurgesteld over zijn veroordeling. Manning werd vrijgesproken van landverraad... maar is volgens de militaire rechtbank wel schuldig aan spionage... en 19 andere aanklachten die tegen hem waren ingediend...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 In Zimbabwe gaan rond deze tijd de stembureaus open. Ruim 6 miljoen mensen mogen stemmen voor een nieuwe president. De 89-jarige president Mugabe is al sinds 1980 aan de macht... en wil zijn lange ambtstermijn graag verlengen. Zijn belangrijkste tegenstander is de 61-jarige premier Morgan Fangirai. Bij de vorige verkiezingen in Zimbabwe waren er veel rellen. Nu is de campagne rustig verlopen. Wel waren er veel demonstraties, maar daarbij werd weinig geweld gebruikt. De uitslag in Zimbabwe wordt waarschijnlijk binnen vijf dagen bekend.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 De nieuwe routes gaan komende nacht om twee uur in. Voor die tijd worden alle boeien verlegd die de routes op de Noordzee aangeven. Een Amerikaanse student die door de politie vier dagen werd vergeten in een cel, krijgt ruim 3 miljoen euro smartengeld. geld. Hij werd in april vorig jaar opgepakt bij een drugsactie en werd met handboeien om vastgezet in een politiecel in San Diego en daarna vergaten de agenten hem. De 25-jarige man probeerde de aandacht van bewakers te trekken door onder meer te schreeuwen en tegen de celdeur te bonken. Oh ja, yeah, I didn't sit there quietly. I, I was kicking the door, yelling. I even um put some shoestrings, shoelaces through the crack of the door. Um, no. Zijn cel had geen raam, geen wc, er was geen eten en drinken. De man dronk urine om in leven te blijven, kraste met glas uit zijn bril een afscheidsboodschap in zijn arm en in ruil voor die 3 miljoen smarte geld ziet hij af van het proces.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 PSV heeft de voorronde van de Champions League tegen het Belgische Waregem thuis met 2-0 gewonnen. De doelpunten werden naar rust gemaakt door Memphis Depay en Locadia. Vorige week, volgende week, is de return in Brussel. Dan nog het weer, zonnige periode, later in het noorden en oosten een enkele bui. En het wordt 21 tot 24 graden. Morgen is het zonnig en droog en het wordt zomers tot tropisch warm. Tussen 25 en 31 graden. We hebben zo aandacht voor het Amsterdam Museum. Want dat heeft een bijzonder portret van Rembrandt in huis. Goedemiddag, met k Kan ik u helpen? Kloten.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 WikiLeaks kreeg honderdduizenden geheime documenten van Bradley Manning. Julian Assange van WikiLeaks neemt stelling tegen de veroordeling. Als je informatie bekend maakt, dan kan dat nooit spionage zijn. It can never be. The conveying true information to the public is espionage. Voor de klokkenluider zelf, Bradley Manning is het afwachten welke straf hij krijgt. Gisteren werd hij door de militaire rechter op veel punten schuldig bevonden. Maar niet aan het bieden van hulp aan de vijand. Landverraad, dat was de belangrijkste aanklacht tegen Manning, die zo'n 700.000, ik zei het net, geheime Amerikaanse overheidsdocumenten openbaar maakte. Wessel de Jong, onze correspondent, gaan we even mee praten. Wessel, hoe is er in Amerika op deze uitspraak gereageerd? Nou, de tante van Menning heeft gereageerd namens de familie. Ze zegt uh, teleurgesteld te zijn in de rechter in deze uitspraak. Maar toch blij dat hij niet is neergezet als landverrader. Dat hij zijn uniform altijd uh, zeer trots heeft gedragen. Nou ja, Kijk, gewoon voor de meerderheid van alle Amerikanen is het gewoon een landverrader. Die uh, de grootste geheimen van het land gewoon aan de grote klok heeft gehangen. En daarvoor uh, veroordeeld moet worden. Nou, verder heeft hij natuurlijk een hele kleine fanatieke aanhang. Die zegt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 En het punt van dat landverraad, is dat verrassend dat hij daarvan is vrijgesproken? Ja, dat was toch wel een grote verrassing. Het was inderdaad de grote aanklacht, hè? hulp aan de vijand. Nou, de verdediging had al eerder gevraagd in de loop van het proces om die aanklacht te schrappen. De rechter die weigerde dat. Dus het lag eigenlijk in de verwachting dat hij dan ook op dat punt schuldig bevonden zou worden. Ten meer daar de rechter, die militaire rechter, kolonel Lind. Ze was toch altijd zeer op de hand ook van die militaire aanklager, al zijn verzoeken tijdens het hele proces. Ze heeft aan alles eigenlijk altijd toegegeven. Vandaar dat die uitspraak gisteren toch echt wel een, een, een verrassing was. Ja, betekent dat dat er ook een klein beetje hoop is... voor klokkenluiders, voor onderzoeksjournalisten... als die dingen openbaar willen maken? Ja, het feit dat je als klokkenluider dus niet bij voorbaat schuldig bent... Uh, aan landverraad als je dingen op het internet zet... op zich is dat goed nieuws. Maar het is wel een heel klein lichtpuntje, hoor, op zich, deze uitspraken. Want hij is natuurlijk nog steeds schuldig bevonden aan... Spionage. En op zich is dat natuurlijk toch maar een heel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 van spionage. Je hebt het over straf, maar uh, Wessel, ik heb nog geen straf gehoord. Nee, en op zich zal het ook nog wel eens eventjes kunnen duren... voordat die straf wordt uh, uitgesproken. Daar gaan ze dus vandaag over delibereren. Dat uh, eigenlijk een heel nieuw deel van het proces gaat, uh, gaat vandaag dan beginnen. Dat is meteen ook het grote verschil tussen een civiele procedure... en een militaire procedure. Ze gaan nu eerst nog eens uitvoerig vaststellen... wat voor schade Menning heeft berokkend aan de Amerikaanse staat. Dat gaan ze dan achter gesloten deuren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 Het Amsterdam Museum heeft een bijzonder schilderij. Het is het portret van Rembrandts vrouw, Saskia van Uilenburg, Geschilderd door de meester zelf. Het is voor twee jaar in bruiklijn gegeven... door de Amerikaanse National Gallery of Art. En het is voor het eerst in Nederland te zien. En dus zijn er zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Dat merkt onze verslaggever John Sabach, die het schilderij samen met directeur Paul Spies wil bewonderen. We zijn nu in het depot van het Amsterdam Museum. Daar achter die deur daar staat het schilderij nog ingepakt... Dus ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan. Ja, nou, dat uh, wordt nog wel een hele spannende aangelegenheid. Want? De deur zit dicht. Deze deur? Ja. Ja, ja maar maak hem open dan? Nee, um, daar ben ik helaas niet... Uh, de... Ik ben directeur van het museum en ik mag deze deur niet openmaken. Waarom niet? Uh, dat hebben wij afgesproken met de eigenaar. Dat is de uh, National Gallery in Washington. Um, alleen als er begeleiding van het museum bij is... Dus de zogenaamde koerier. Uh, en die ligt nu op één oor. Want die is net vanochtend aangekomen. En die heeft een jetlag. Alleen met haar erbij mag ik dit schilderij laten verplaatsen. Of het uh, laten zien. Totdat het hangt. En dan is het in veilige handen van de beveiligde ruimtes van het museum. Maar tot die tijd mag zelfs ik niks doen met het schilderij. Klinkt een beetje extreem. Ja, dat zijn nou echt de maatregelen die een Rembrandt een schilderij van uh, de grootste meester van de Nederlandse kunstgeschiedenis... met zich meekrijgt. Zeker um, vanuit uh, Amerikaanse bruikleengevers. Ja. Ja. Heb je er nog meer van dat soort uh, eisen? Die... Ja, ja, we moeten dus... Het uh, klimaat in de ruimte moet dus top zijn. Hè. We mogen geen schommelingen hebben in temperatuur of in vochtigheid. Of hele beperkte schommelingen. En dan heel erg uitgesmeerd over de dag. En uh, we moeten natuurlijk ook ervoor zorgen dat het uh, op de juiste manier wordt um, behandeld. Dus iedere handeling is volgens het boekje. Dus er wordt niet geïmproviseerd met... Uh, weet je, alles gaat met handschoentjes bijvoorbeeld. Hè? Dus, dat is duidelijk. En um, als het eenmaal hangt, mag het niet meer van de haak. Om, zonder dat zij erbij zijn. Dus tussendoor even iets verplaatsen komt, is er niet bij. Ik zou af en toe helemaal gek worden van dat soort eisen. Ja, dat overkomt ons ook wel eens. Want um, uh, alles gaat natuurlijk ook langzaam. En alles moet dus ook heel precies. En alles wordt ook heel streng op toegezien. Dus uh, strenge ogen, hoor. Strenge ogen die je ja, volgen. En dan ga je natuurlijk vanzelf natuurlijk ook schutteren. Dat is duidelijk. Maar, uh, Geef eens een voorbeeld. Nou ja, goed. Bedoel, dan, dan rij je met een, met een goed, uh, goed karretje over de straat. En heb je van tevoren toch niet gerealiseerd... dat er tussen tegeltjes, toeptegels... daar zitten naden. En dat rammelt. En dan denk je toch van, oh zouden ze het erg vinden dat het nu rammelt op dat karretje? En dan zie je ze ook zo'n beetje streng kijken. Zo van, ja, je ziet nou geen asfalt en zo. En dan, uh, ja, dan word je al wat verlegen natuurlijk. Hè? Maar, uh, nee, dat werd toegestaan. dat ging goed. En ik neem aan dat het... Goed verzekerd is. Het is heel erg goed verzekerd. Want um, dat zijn echte eisen die je hoort. Dus er is een hoge... Ik mag de waarde niet noemen. Dat is... ah, ik gewoon net vragen, ja, wat is het bedrag? Ja, ja. Nee, dat, dat, dat is dan, weet je. En dan krijg je ook uh, natuurlijk van... Is, wat is dan de verzekeringsprijs? Maar ik zal je zeggen dat um, de staat Staten Nederlanden ons een handje heeft geholpen... Uh, door een derde van uh, de verzekeringspremie die wij moeten voldoen... om dat uh, als het ware te subsidiëren. Uh, anders was het voor ons zelfs onbetaalbaar geweest... om en transport, en installatie, en verzekering van dit werk... Uh, een beetje draagbaar te maken voor het museum. Dus we hebben het ook over grote bedragen, ja, absoluut. Dat zei directeur Paul Spies van het Amsterdam Museum. Hij was in gesprek met John Sabach. PSV verjongt en het oogt meteen een stuk frisser. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Een beetje baviaan rent en slingert door het oerwoud. Of in sommige gevallen door de dierentuin. Maar niet in het dierenpark Emmen. Daar zijn 112 mantelbavianen behoorlijk uit hun normale doen. een Landman is bioloog van het dierenpark Emmen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met de baviaan? <lacht> nou, wisten we dat maar. Ja, nee? Onze bavianen zijn helemaal van slag. Ja. He, ze, een baviaan slingert niet door het oerwoud. Een baviaan is een, een grondbewonende aap... En die gaat in geval van nood in een boom zitten. En wij hebben dus nu een groep bavianen die in een tweetal bomen zit en er ook niet weer uitkomt. En dus voelen zich duidelijk niet op hun gemak. Nee, wat duidt dat op? Zijn ze ergens van geschrokken? Ja, ze kunnen ergens van geschrokken zijn. Dit uh, blijft voor ons het raadsel. Uh, we weten niet waarvan. Dus we hebben dit eerder gehad in 1994, uh, in 1997 en in 2007. En toen zijn we er niet achter gekomen wat nou dat hele afwijkende gedrag van de dieren heeft veroorzaakt. Ja, maar kan, kan het iets te maken hebben met, ja, ik denk eventjes mee, een, uh, een aard, aardbeving? Want die komen de laatste tijd nogal eens voor. Ja, ja, ja was dat niet? <laughs> nee. Nee, nee. Nee. En het, en het weer uh, is ook al een poosje extreem geweest. Maar ja, Bavianen zijn apen die uh, op de savanne in Oostelijke Afrika voorkomen. Dat dus uh, zal het een ook niet zijn. Hitten, daar kunnen ze wel tegen. Nee. Ja piepende deuren, ja, buiten, maar ik weet het niet, van het hok misschien. Ja, dat, is, uh, dat was ook een theorie en die was vooral de vorige keer, uh, zeg maar, inzwang. Maar dat was ook deze keer niet, want het, het begon uh, gisteravond al een beetje. En uh, toen waren ze al onrustig, deden niet wat ze normaal doen. En dat was al voordat er een schuif opengegaan was. Ja. Nou ja, dan uh, is die theorie ook al meteen weg. Vervelende bezoekers? Nee. Nee. Oké, okay, dat is uitgesloten. Maar wat betekent dat dan voor de gezondheid van die Bavianen als ze daar uh, gewoon de hele tijd uh, in de boom zitten? Dat, dat het is een beeld uh, heel anders. Ja. Er waren een paar jonge vrouwtjes die uh, nou een paar stukjes appel kwamen halen... en de rest is daar geen, geen belangstelling voor. Dus uh, ze eten veel minder, ze zullen hongerig zijn. En uh, we zagen ze gisteren overdag ook zelf slapen op het eiland. Dus die zijn ook de hele nacht onrustig geweest... en niet aan slaap toegekomen. Dus dat uh, ja, heeft natuurlijk wel een beetje impact, die stress. Ja. Het is een merkwaardige situatie, maar u heeft, dat zei u net, uh, al dus eerder meegemaakt in de jaren negentig, in 2007. Um, hoe, hoe liep dat toen af? u nu natuurlijk ook op want wat u beschrijft heeft het ook mee te maken met de hiërarchie in de groep dus dat de hoogste gewoon zegt van jongens we doen het even niet Wordt hier bij ons op de redactie ook nog uh, geopperd dat het misschien iets met de maan te maken zou kunnen hebben. Ja, ja ook zonnestand en maanstand. Uh, dat, dat hebben we ook allemaal uh, vergeleken met die vier keer. En er is geen enkele overlap. Het is een bijzondere situatie. Nou, ik hoop dat we uh, snel uit de boom komen. Uh, voor, voor u en voor de bavianen zelf. Meneer Landman, Ik dank u wel. Wil dus ze bij de ANWB met files? Ja, een korte file door een autobrand op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar staten ze anders en doorderwaarts 2 kilometer. PSV dan. Dat heeft de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League gewonnen. In Eindhoven werd het tegen het Belgische Waregem 2-0. PSV speelde fris en PSV speelde met veel energie. Beviel trainer Philip Cocu ook goed. Nu moet je natuurlijk genieten als je zo'n wedstrijd hebt gespeeld. Een uh, geweldige uitslag. Had nog wel hoger kunnen zijn, maar. Vooral de manier waarop we gevoetbald hebben. En ze dat ook 90 minuten lang hebben uitgevoerd. Nou, ja. Daar ben ik uh, ja, heel trots op. Want je bent niet voor niks coach. Je zit ook in de organisatie. Want we kunnen het hebben over het speelse wat er is. Hè, de frisheid die de spelers... Maar het gaat ook achterin. Alert, geconcentreerd gespeeld. Is dat voor jou net zo belangrijk? Nou, nog belangrijker. Omdat uh, <tus> als je daar af en toe verslapt. En uh, dat, dat zat er aan het eind van de wedstrijd. een beetje gevaar in van. Hey, je mist zoveel kansen als zij nog een twee. Uh,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 Dat is wel begrijpelijk, maar dat ging er vrij snel af. En uh, ja, we hebben die wedstrijd uh, in handen genomen en niet meer losgelaten eigenlijk. Het duurde wel een uur, hè? Al die kansen, dan zit ook Koku op de bank. Dat, en op het moment dat je even een beetje de grip kwijt uh, leek te raken na een uur... was het bevrijdend, de goal? Ja, natuurlijk is die bevrijdend. Je hebt natuurlijk een aantal kansen gehad. Uh, ik heb in de nog wel gezegd, van, als je zo blijft spelen... tweede helft, we creëren weer die kansen. Dan kan het niet anders dat je er één of twee gaat maken. Nah. Een geweldige goal. Misschien ook wel op het moment dat we het even nodig hadden. Twee korte dingen nog even. Die bakali. Dat, dat daar heeft iedereen het nu even over. Ja, dat is voor jou geen verrassing, denk ik. Wat wil je van hem? Nou, wat hij vandaag heeft laten zien: acties maken. Nou, in de afwisseling met uh, combinaties. Uh, uh, maar ook vooral in de taak van een team uh, uh, spelen. Nou, daar heeft hij wel uh, enorme stap in gemaakt vanaf afgelopen jaar. En hij heeft het dit jaar voortgezet. En uh, dit heeft hij zelf afgedwongen in de voorbereiding. En, uh, ja, geweldig dat hij, dat hij zo'n wedstrijd speelt en het publiek hem ook zo, uh, ja, zo toejuicht naar de handen. Geweldig. Veelbelovend, leuk gespeeld, enthousiast, 2-0. Dat is Europees, ja, wat zeg je over acht dagen in Brussel? Goede uitgangspositie, de 0 is heilig, maar uh, ja, het is zeker nog niet gedaan. Want je hebt ook wel kunnen zien, sporadisch misschien, maar dat zij toch ook wel de kwaliteit hebben om uh, wat kansen te creëren. Dus we zullen daar uh, nog een moeilijke avond krijgen, maar we gaan ervoor. Philip Cocu was dat. We gaan er zo even doorpraten met Gio Lippens. Die voorspelde al die 2-0 uh, gisteren. Dit is Lucy Silva's Breathe In. Van 6 tot half 10 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Zie Silvas, breathe in. Wie, oh wie, wordt de nieuwe koning? De koning van Friesland. We hebben natuurlijk geen koning van Nederland nodig. Friesland, de PC, want die begint vandaag. En dat begint traditiegetrouw volgens mij met een reden van de voorzitter in het Fries. Van ongeveer drie kwartier tot een uur. Martijn van der Zanden, je bent daar in Vraneker. Worden er interessante dingen gezegd. Nou, die, die persconferentie die moet, nog, die moet nog beginnen van de voorzitter. Maar inderdaad, de, het is de woensdag na 30 juni. Ja, en dat betekent de dag van de PC. Hier in Vraneker, mooi weer. Ik sta hier met de voorzitter naast me, Johannes Westera. U heeft de zin in, neem ik aan. We hebben de trek in, ja natuurlijk. We zijn er lang mee bezig geweest. We hebben lang uh, aan de voorbereidingen gewerkt. Ja, nou, uh, ja, zeg van, laat het nou maar komen dan. Hè? Het is de 160ste. 160ste, ja. ja het oud, oudste sportevenement van uh, Nederland. Dus ja, dat, dat is toch wel wat. Is die 160 ook nog bijzonder, een bijzonder getal? 160 is op zich natuurlijk een bijzonder getal. Ik ja, uh, wil niet zeggen dus dat het een extreem jubileum is... maar 160 jaar voor een, een, een organisatie is natuurlijk behoorlijk oud. Ja. Uh, we staan nu hier voor het theater... waar u dadelijk een, een, een toespraak gaat houden van ongeveer drie kwartier tot een uur, hè? Nou, laten we het op drie kwartier houden dan ongeveer, ja. Wat gaat u daar ongeveer in zeggen? Kunt u daar al iets over vertellen? Ik, in het kort gezegd ga ik proberen dus om het historisch besef... bij onze mensen dus een klein beetje terug te brengen. Is dat, is dat nodig? Ja, ik denk het wel. Ik heb het idee dus dat we tegenwoordig toch wel vaak in het hier en nu leven. Prima dan. Maar ik zeg van, het hier en nu hebben we uiteraard te danken. Dat is ook een strekking van mijn verhaal van morgen. Het hier en nu hebben we te danken dus aan alle mensen die ons zijn voorgegaan. Nou, en daar wil ik wat vertellen. En dan uiteraard dus met wat... Ja, aangename, humoristische anekdotes. Dus uh, de zaak wat opfleurend, zal ik maar zeggen. Is, is dat ook wat de mensen nodig hebben bij het begin van zo'n ja, zo dag? Heel nodig. Het is een stukje ernst uh, wat overgebracht moet worden. Maar er hoort uiteraard ook een stukje humor bij. Ook wat een uh, kringslag. En dat zal ik proberen. 48 mannen moeten straks natuurlijk gaan spelen. U heeft zelf ook 13, 14 keer meegedaan in, in deze wedstrijd. Ja, hoe spannend is dat als je dan in die kleedkamer zit? Nou, dat is heel spannend. Het is voor mij uh, dit jaar, uh, 50 jaar geleden, dat ik voor de eerste keer mee mocht doen. Overigens, uh, toen waren de omstandigheden toch nou, druk het nog wel wat anders dan tegenwoordig. Maar dat vind je natuurlijk wel uitermate spannend. Je slaapt niet zo heel uh, geweldig van tevoren. Uh, je pakt je tasje in, je gaat deze kant op. Je hebt hele hoge verwachtingen. Je ziet heel hoog op bij Benammen, dus de prominente, zou ik maar zeggen. Ja, en uh, een hele speciale dag. Ja, en... Uh, is, is dat voor u inderdaad ook, ook altijd, altijd gebleven? Want u hebt eh, 13, 14 keer meegespeeld. Ja, dan wordt het op een gegeven moment misschien wel normaal. Of dat nooit? Nee, dat wordt niet normaal. Ik zeg van, eh, ik neem aan dus dat iedere sportman dat heeft. Eh, of je nou voetballer bent, of je bent wielrenner, of je bent kaatser. Eh, de hoogtepunten dus, dit blijft is en blijft spannend. Ge, een gezonde spanning wordt dus langzamerhand opgebouwd naar het toernooi toe. Nou, jullie horen het. Het gaat, het gaat hier een spannende en mooie dag worden. Het weer ziet er goed uit. Dus wat dat betreft kan het niet kapot, hè? Nee, kan niet kapot. Wij maken er met elkaar een prachtige dag van. In Friesland. Voor de 160ste keer de jaarlijkse wedstrijd in Franeker. De PC-kaatsen dus.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 De familie van Bradley Manning is teleurgesteld over zijn veroordeling. Manning speelde geheimen door aan Wikileaks. Hij werd vrijgesproken van landverraad, maar hij is volgens de militaire rechtbank wel schuldig aan spionage en 19 andere aanklachten die tegen hem waren ingediend. De rechtbank beslist later welke straf Manning krijgt.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 En de alcoholbranche en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, STIVA, roepen RTL5 op om te stoppen met programma's waarin het draait om alcoholmisbruik. Eind augustus wil RTL5 met een nieuwe serie OO Gerso komen. En de organisaties roepen RTL op om OO Gerso niet meer uit te zenden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl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 De verkeersinformatie, John Sahoka bij de AMB. Met een file door een autobrand op de A15 Nijmegen richting Gorkum... daar staten ze anders ten Dodewaart 2 kilometer. Bij Dodenwaard is de rechterrijstok afgesloten. Medewerkers van de Achterhoekse Zorgorganisatie Zinsieren... hebben tot gisteravond laat het hoofdkantoor van hun werkgever bezet. Ze protesteerden met de actie tegen het voornemen van Zinsieren... om 800 thuiszorgmedewerkers te ontslaan. Onder de actievoerders was ook Erika Stinnisser. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel actievoerders waren er trouwens? Uh, in het pand waren er 100 actievoerders. En die hoopten allemaal uh, dat aan het eind van de avond... eigenlijk begin van de nacht er een gesprek zou komen met de directie. Maar dat ging niet door. Nee, dat ging niet door. Ze hebben uh, uh, een paar gesprekken gehad met het vervangend uh, management. Uh, wij hebben tot uh, rond kwart over elf besloten om nogmaals uh, naar boven te gaan voor een gesprek. En toen kwamen wij erachter dat ze er niet, niet meer aanwezig waren in het pand. Ja, het was geen goede bezetting dus, want ze konden eruit. Ja, nou weet u, dat pand heeft uh, zoveel uh, uitgangen... En wij wouden graag een ludieke actie ja. en geen agressieve actie. Ja. De, dat past ook niet bij ons. Maar u wilt wel nog steeds een gesprek met censuren. En u wilt, wat zijn uw eisen? Het ontslag moet van de tafel af. Alle dat ontslagen? Heeft een, dat heeft te maken met de rechtspositie van alle thuishulpen. Ja, maar alle ontslagen of valt er te onderhandelen over uh, ontslagen? Nee, het ontslag moet van de tafel af. Want op dat moment hebben de thuishulpen hun uh, rechten en plichten. En dat houdt in. Op dit moment zijn ze op 1 januari uh, ja, uh, loslopend wild. Uh, zonder rechten. En kan elke zorgaanbieder zeggen... ja, je mag wel bij ons komen met je klanten. Maar dat salaris, daar uh, gaan wij eens even over praten. Yeah. Dus ze zijn hun, hun rechten, hun rechtspositie, zijn ze kwijt. Ja, maar Sensieren zegt... wij staan met onze rug tegen de muur. Ja, wij moeten wel. Ja, dat is wat we elke keer horen, maar we hebben inmiddels uh, ook in de krant kunnen lezen en kunnen horen van bijvoorbeeld een wildschut van de gemeente Doetinchem. Die hebben opgenomen in hun bestek dat uh, het, het personeel van ze zieren meegaat naar de aanbieder die het krijgt. Het budget voor volgend jaar is gelijk aan dit jaar. Er zal een kleine bezuiniging zijn rond de 10 procent. Yeah. Dus het werk is er. Ja. Yeah. Wij kunnen mee naar een andere zorg aanbieden. Dus het ontslag is niet nodig. Maar het werk is er wel, maar er is minder geld voor. Ja, maar volgens mij is jaren, het aankomend jaar nog niet. U zegt eigenlijk dat ze zijn een jaar te vroeg. Maar ondertussen, ja uh, het ontslag is ook goed gekeurd. Ja, daar zijn wij heel verbaasd over. Maar en wel goed gekeurd. De, ja, maar daar willen wij nog wel graag het een en ander over weten. En misschien dat wij dat zelf nog eens even aan het UWV gaan vragen hoe ze tot deze beslissing zijn gekomen. Maar dat kan je toch niet tegen in hoger beroep of iets dergelijks? Nee, nou ja, dat zou via de kantonnenrechten moeten. Maar kijk, op het moment dat er nog werk is bij een werkgever... en het werk blijft, al is het dan niet bij deze werkgever... hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat ontslag afgegeven wordt? Wat gaat u vandaag doen? Komt er meer actie? Of komt de komende dagen gaat u nog wat doen? Ja, wij, gaan, wij komen deze week weer bij elkaar. We laten in elk geval nog van, van ons horen... Wij zijn er nog niet mee klaar. Dat is duidelijk, mevrouw Stinnissen. Ik ja. dank u wel voor uw reactie. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan over de sport praten met Gio Lippens. Ja, uh, Gio, gefeliciteerd. Gefeliciteerd wij oh met de uitslag. Ja natuurlijk Gio. Even bij de les blijven. Jij voorspelde gisteren ja. 2-0. Ik was het bijna vergeten. Ja. O, waarom begin ik er dan nou over? Maar goed. <laughs> <laughs> dan, dan de inhoud Gio. Want de jongste ploeg ooit van PSV. Ja. Ze wonnen met, met 2-0. Maar het had net zo goed 10-0 kunnen zijn. Ja, ongelooflijk. Zoveel kansen als PSV gisteren kreeg. Uh, het, was, het was onvoorstelbaar. Dat is misschien het enige wat uh, Philippe Cocu een klein beetje zorgen zal baren. Uh, de, de, de scherpte bij de, bij de spitsen, want de ballen gingen over uh, op de paal, op de lat, uh, noem het allemaal maar op. Er werd zelfs een doelpunt afgekeurd. Maar goed, uiteindelijk uh, vielen er wel twee. En uh, die eerste, die van Memphis Depay, dat was natuurlijk wel een prachtige schot van afstand. Een beetje een uh, ja, soort, soort gelukshoekschot. Maar het verdween in één keer in de goal en uh, ja, daarmee was wel de band dan gebroken. En ik moet eerlijk zeggen dat de manier waarop PSV speelde, dat dat ongelooflijk veel uh, ja, plezier uitstraalde. Dat dat uh, heel veel hoop gaf op een, uh, op een leuk seizoen. Want toch even bedenken, hè, ja. we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien Feyenoord opnieuw van de grond af aan opgebouwd. Heeft ineens weer een heel leuk elftal nou, bij Ajax. weten we natuurlijk de revolutie die daar heeft plaatsgevonden. Uh, drie keer kampioen achter elkaar. En nu PSV. Vorig jaar deugde er niks. Riep iedereen. He, uh, de oude garde. Uh, ja, die, die, die, meer incidenten dan, uh, dan mooie voetbalmomenten. Werd gezegd. Uh, nu zijn Lens, Mertens, Van Bommel, Strootman. Uh, die zijn allemaal weg. En ja, nou zie je in één keer uh, dat een uh, compleet nieuw elftal dat hij echt de sterren van de hemel speelt. Wel erbij zeggen ja. dat dit natuurlijk niet de allermoeilijkste tegenstander was. Nee, maar het zegt misschien ook, ook iets over de jeugdopleidingen in Nederland. Hebben we heel erg veel op afgegeven de laatste jaren. Maar misschien zijn er best wel voetballers uh, met talent en die komen nu boven drijven. Nou, het gekke is dat altijd gezegd werd van de jeugdopleiding van PSV... dat hij niet helemaal zou deugen. En als je ziet wat er nu allemaal uh, rondspeelt, en als je ook ziet dat er op het einde van de wedstrijd toen Tim Matas van het veld werd gehaald, de enige buitenlander op dat moment uh, in het uh, elftal, dat er gewoon elf Nederlanders, althans elf uh, jongens met een Nederlands paspoort in het veld stonden, ja, dan zegt dat toch heel veel inderdaad over die jeugdopleiding uh, al die jonge jongens. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, als ik kijk naar met name Zakaria Bakali, uh, dan, dan uh, Memphis Depay, ja, dat zijn toch jongens die, die ongelooflijk veel plezier uitstralen in de manier van spelen en, en gewoon onbevangen. Voetballen. En dat is misschien wel uh, de sleutel tot uh, tot nieuw succes daar. Ja, dan nou, genot om te zien. Maar één iemand heb ik wat minder gezien, maar jij misschien meer, Adam Maher. Ja, ik heb wel een beetje op hem gelet. Ik, ik ben plaatsgenoot van hem uh, tegenwoordig. Althans, Kijk. plaatsgenoot van waar hij vandaan komt. En dan let je toch even op zo'n jongen. En Hij was een beetje flats. Uh, het kwam er niet helemaal uit. probeerde af en toe wel wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat steekpaasjes. Af en toe eens een keer een uh, actie met een bal aan de voet. Maar ja, dan strandde hij toch weer daar in, in, in zo'n woud van, uh, van verdedigers. Uh, het kwam er niet helemaal uit. Dan maak ik me daar geen zorgen om. Want uh, we hebben vorig jaar gezien hoe belangrijk die kan zijn voor een elftal bij, uh, bij AZ. En uh, uiteindelijk komt dat er wel uit, denk ik. Nee. Ja. Nog zorgen voor uh, de return de volgende week in, in Brussel, trouwens, wordt die gespeeld? Ja, nou niet echt. Ja, de Pai, die, die, die was een klein beetje, uh, die trekken menen een beetje op het einde van de wedstrijd. Maar ik neem niet aan dat dat nou echt heel erg is. En ja, zorgen, oppassen natuurlijk dat het daar niet gaat spoken. Het grote voordeel is wel dat ze niet in Waregem speelden in dat misschien wel vreemdste stadion uh, in België... Waar Eén achterwand, uh, of achter de goal, gewoon een achterwand is. Een, een, een muur met een enorm beeldscherm erop. En uh, wat reclames, dus geen publiek. Het is een heel vreemd stadion. Daar mogen ze dus niet spelen van de, van de UEFA. Nee, ze moeten uitwijken naar Brussel. En daar uh, wordt dan die return gespeeld. En dat is misschien wel in het voordeel van PSV. Moeten we het ook even hebben over het uh, zwemmen. Femke Heemskerk, um, gisteren, het WK Barcelona. Femke Heemskerk die plaatste zich niet voor de finale 200 meter uh, vrije slag. Maar uh, ja, ze waren er niet echt door. Ondaan, Terwijl ik me nog kan herinneren, vorig jaar, Londen, was het heel anders. Ja. Wat is daar gebeurd? Ja, genoemd? toen waren het inderdaad bijna tranen Ach. met tuiten. En nu, nu was het... Maar ik moet je toch eerlijk zeggen, ik heb dat interview nog een paar keer teruggekeken... en dan zie je toch ook wel een, een, een, een teleurgestelde sporter... die zich aan alle kanten probeert in te houden. Um, dus, dus dat heeft ze wel geleerd. Maar of het nou echt heel overtuigend was... ze zei ook van, ik heb eigenlijk alles goed gedaan wat ik moest doen. Ik heb gewoon heel goed gezwommen, er waren er alleen een hele hoop sneller. En uh, daar moet ik dan maar vrede mee hebben. Maar als je toch echt heel goed kijkt, dan zie je toch dat die teleurstelling echt verbeterd werd. Um, uh, het past alleen bij de nieuwe, tussen aanhalingstekens, Femke Heemskerk. Die uh, vorig jaar na de Spelen ja, eigenlijk min of meer een soort sabbatical nam. Een aantal maanden gewoon helemaal niets deed. Op vakantie ging, uh, reizen maakte, van alles en nog wat uh, deed. En uh, uiteindelijk besloot, oké, okay, ik wil weer gaan uh, zwemmen op topniveau. En toen uh, terug is gekomen. Tegenwoordig zwemt bij Marcel Wouda. En ik denk dat de lessen van Wouda in ieder geval wel goed zijn aangekomen. Maar ja, wat ik zeg, het, ik, ik, ik was niet echt heel erg overtuigd hoor, van, van de laconieke reactie van haar. Want zeker als je bedenkt dat ze twee jaar geleden op het WK in Shanghai gewoon als snelste de finale inging. Toen viel die finale uiteindelijk tegen, toen werd ze zevende. Maar haalde ze wel dus die finale en nu was het gewoon kansloos. In Barcelona. Gio Lippons, ook vooral uw toto uitslagen. Gio, dankjewel. De tot, morgen. tot morgen, ja. We gaan het zo hebben over de eerste Syriëganger. Die staat namelijk vandaag voor de rechter. Maar kan die ook echt worden vervolgd? Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Yoga is helemaal je van het. Steeds meer mensen yoga -en. Volgens Schattingen, zo'n half miljoen Nederlands. Nieuwste telg aan de lood is yoga in een stadspark. Of yoga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 Verkeersinformatie bij de ANWB John Hoka. Bij de 4 tot de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar stonden ze anders ten dode. 3 kilometer. Er stond een auto in brand. De boel is geblust. En alle reiszokken zijn inmiddels weer open. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. You're not the type type of girl to remain with the Fine by Me, hitje uit het begin van dit jaar. We gaan even terug naar vorig jaar november. Drie mannen werden aangehouden omdat ze van plan waren... om naar Syrië af te reizen en daar mee te vechten... in de strijd tegen president Assad. Vandaag staat één van die drie mannen terecht in de Rotterdamse rechtbank. Het is voor het eerst in Nederland dat iemand wordt vervolgd voor de plannen om deel te nemen aan de jaad. Verslaggever Robert Bas volgt de zaak. Robert, dit is dus de eerste keer dat iemand wordt vervolgd... op basis van die nieuwe wet. Ja, het is een artikel uh, uh, waarin staat dat voorbereidingshandelingen... voor het plegen van een terroristisch misdrijf strafbaar zijn. Nou, dat is dus een heel breed artikel. He. Je kan je voorstellen, een terroristisch misdrijf... daar kan je van alles onder verstaan, van bomaanslagen tot dreigbrieven. Uh, voorbereidingshandelingen maken het nog veel breder. Er staat een maximale uh, celstraf op van acht jaar. Het Openbaar Ministerie vindt nu dat uh, deze Mohammed G. Uh, zich schuldig heeft gemaakt aan deze voorbereidingshandelingen. Doordat hij van plan was alleen al om als jihadist deel te nemen aan de strijd in Syrië. Ja, en is dat artikel, dat wetsartikel, speciaal in het leven geroepen voor de Syriëgaans? Nee, het wordt voor gebruikt. Maar het is een jaar of tien in het leven geroepen. toen er allerlei aanwijzingen waren. dat radicale jonge moslims vanuit Nederland uh, vertrokken naar. Uh, trainingskampen in Pakistan. Trainingskampen oh ja. die vaak geleerd waren aan Al-Qaeda. Ik kan nog herinneren, een aantal leden van de Hofstadgroep waren daar geweest, ja. hadden trainingen gevolgd. Nou ja, en om, om dat zeg maar strafbaar te maken, is het artikel in het leven geroepen. Bij mijn weten is dat daar niet voor gebruikt. Maar het wordt nu wel uit de kast gehaald om nou zeg maar, een halt te roepen aan de stroom reizigers naar Syrië. Ja, nou, maar het is wel bijzonder, want ik kan me niet herinneren dat ergens elders bijvoorbeeld in Europa uh, zo'n soort artikel wordt gebruikt om mensen op een deurdanige manier te vervolgen. Nee, het is de eerste keer in Nederland zover we weten en waarschijnlijk ook de eerste keer in Europa. Nu hebben een aantal landen in Europa wel afspraken hierover gemaakt in een soort verdrag van Warschau. Dat ze alle juridische middelen zullen gaan inzetten om zeg maar, te voorkomen dat mensen op jihadreis gaan. De jihad is zelfs niet het grootste probleem voor Europa, maar met name de mensen die terugkeren, die getraind zijn, die geradicaliseerd zijn, soms getraumatiseerd zijn. Om dat zeg maar, aan te kunnen pakken, hebben de landen afgesproken, we gaan het ook proberen juridisch tegen te houden. Ja, wat weet je verder over deze verdachten? Nou, Het is een, een man die in Irak is geboren, die geradicaliseerd is op internet. Uh, daar is hij ook tegen de lamp gelopen. De AIVD, de geheime dienst, is daar, uh, heeft daar ontdekt dat hij op allerlei internetsites aangaf dat hij zich ging aansluiten bij de gewapende jihad. Um, um, een andere aanwijzing daarvoor was dat hij recentelijk uh, vlak voor zijn vertrek in het huwelijk is getreden met een moslima die hij op internet had ontmoet. En dat hij een foto naar zijn bruid had gestuurd waar hij tot met een uh, geweer uh, poseert. En hij heeft ook heel mooie uh, teksten naar haar gestuurd op, op internet. Zo van. Uh, ik hoop dat wij samen gaan sterven en samen naar het paradijs gaan. Nou, toen dacht de AIVD van: nou, dit is een echte jihad uh, Het Openbaar Ministerie moet in actie komen. En dat is ook gebeurd. Maar is de kans nu groot ook dat hij daadwerkelijk wordt veroordeeld? Nou, dat is nog maar een vraag. Zijn advocaat zegt heel duidelijk van dit is een soort uh, testproces, een, een soort proefproces voor het openbaar ministerie. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Hij staat in zijn eentje terecht. Ze gaan echt kijken van gaat de rechter hierin mee? Hè? Gaat de rechter mee om deze man te veroordelen omdat hij alleen nog wel plan was om er naartoe te gaan? Nou, het artikel is natuurlijk ooit het leven geroepen van mensen die deel zouden nemen aan kampen van Al-Qaeda. Daar kun je nog bij voorstellen van, ja, daar leren ze toch dingen uh, uh, die we graag niet willen hier in, in West-Europa. Aanslagen plegen, uh, schieten. Uh, maar de vraag is natuurlijk of uh, deelnemen aan de strijd tegen Assad ook valt onder datzelfde artikel. Ja, dus... Notabene, het westen steunt natuurlijk de, de, het vrije Syrische leger. Mm -hmm. En dan gaan we mensen die daarmee gaan vechten nu vervolgen op basis van artikel waarmee we elkaar hebben willen bestrijden. Ja. En dat is maar zeer de vraag of de rechtbank daarin mee zal gaan. Mm, dus eigenlijk is het een soort testproces tegen hem. En als dat slaagt, zullen de meerdere volgen. Nou ja, dan kan je je ook voorstellen dat iedereen die in het verleden ook al gereisd is naar Syrië om daar deel te nemen aan die strijd. en dat zijn er zo'n honderd jongeren, is de schatting op dit moment. dat die allemaal bij de terugkomst vervolgd kunnen gaan worden. Ja, precies. Nou goed, een belangrijke zaak dus voor het Openbaar Ministerie. Robert, dankjewel. Robert Bas, was dat? Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Paul Sanders. Wakkerdieren gaat er opnieuw actie voeren tegen de verkoop van de zogenoemde plofkip in de supermarkten. Volgens Wakkerdieren zijn de gemaakte afspraken tussen de pluimveesector en de supermarkten een wassen neus, zo valt te lezen in het AD. In het akkoord staat dat dieren iets meer ruimte krijgen... en iets langer mogen groeien voordat ze geslacht worden. Maar volgens Wakker Dier stellen deze afspraken niets voor. Daarom begint er morgen een nieuwe tv-campagne. Albert Heijn laat in een reactie weten de kritiek misplaatst te vinden. Wij zijn blij met de brede afspraken die we hebben kunnen maken. Gezocht is naar een balans tussen de belangen van de kippen, de mensen en de natuur. En Wakker Dier gaat daar helemaal aan voorbij.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 Hij zegt dat, hij, dat het nooit een eerlijk proces is geweest. Nederlandse ministers die verdienen behoorlijk minder dan hun buitenlandse collega's. Maar dat maken ze na hun baan als minister ruimschoots goed. Meldt professor Roel Becker in het Algemeen Dagblad. Hij deed onderzoek naar de carrière van, carrières van alle ministers na 1982. Zo verdient oud-premier Balken en er bij Ernst en Jong 400.000 euro. Dat is Ter jaar, als ik me niet vergis. Uh, denk het wel. Ja. Dat lijkt me ook. ja. Gerrit Vallen bij ABN Ambro bijna 1 miljoen euro. En oud-minister Hans Weijers, krijgt bij Axel Nobel 1,5 miljoen euro. Ruud Lubbers, Bram Peper en Tineke netele zijn na hun ministerspost juist minder gaan verdienen. De Telegraaf pakt deze ochtend uit over het nieuws van de vijf politiechefs... die geen salaris willen inleveren. Voor op de krant foto's van de grootste verdieners in de politietop... met daarbij hun inkomen. Oudcommissaris commissaris Welten, die zou 270.000 euro verdienen. Zijn toenmalige plaatsvervanger Goorsen 260.000 euro omdat de website werk.nl het niet doet, is uitkeringsinstanties UWV genoodzaakt terug te grijpen op de telefoon en papier. De laatste jaren moesten werklozen juist alle informatie doorgeven via internet. Het UWV heeft vandaag extra personeel ingezet... om telefonische vragen te beantwoorden. En er kunnen ook weer papieren formuleren worden opgevraagd. Meer hierover in de volkskrant. En de typemachine is ook weer uit de kast gehaald. <laughs> Nachtblad Trouw is op zoek gegaan naar de Utrechtse prostituees... die niet meer aan het zandpad mogen werken. Vier dames die zijn naar Eindhoven gegaan. Er zijn ook veel prostituees naar Amsterdam zijn gegaan. Maar de Amsterdamse veldwerkers van de GGD die hebben ze nog niet ontmoet. De Italiaanse Frederica, die ook op het zandpad werkte... denkt dat veel vrouwen het internet zijn opgegaan. Al moet Frederica daar niet aan denken... zij dus wacht op een eventuele heropening van het zandpad. Bij twee derde van de kleine basisscholen... is het aantal leerlingen afgenomen. Hierdoor is hun voortbestaan bedreigd. Vooral in Drenthe en Limburg gaan er waarschijnlijk veel scholen dicht. Dat meldt Metro. De wethouder van het Groningse Loppersum meldt in de krant... dat ze probeert te redden wat er te redden valt... Maar toch moesten ze, moest ze deze maand voor het tweede jaar op rij een school in haar gemeente sluiten. En in het Syrische Aleppo mogen mensen geen croissants meer eten. meldt de Saoedische nieuwswebsite Al-Arabiya. Franse broodjes zouden herinneren aan het Franse kolonialisme. Croissantjes zijn het voedsel van de ongelovige. aldus islamitische groepen in de Syrische stad. Hebben we nog meer? Heb jij nog wat uh, naast je liggen, Paul? Nog een bericht uit uh, de krant: ja, Volkskrant. Volkskrant: het lokken, lokfietsen, lokmobieltjes, lok, fietsen, lok Visies en zelfs lok-cv-ketels. Dat is het aast de inzetten eh, in de hoop dat dieven bijten. En het wordt steeds gevarieerder. En nog een bericht uit de Telegraaf. Een prima wijnjaar. Want eh, als het weer zo aanhoudt zoals de voorspellingen zijn... dan belooft het een uitstekend jaar te worden... voor de 180 commerciële Nederlandse wijnboeren. Dick Beker, die wordt gesideerd in de krant. Die zegt als dit weer doorzet wordt het opperbest. En dan heeft hij het over de kwaliteit van de Nederlandse wijn. Goed, straks, dan is het 8 uur. Dan vatten we het nieuws voor u helemaal samen. En de uh, achtergronden van het nieuws komen er na 8 uur. Blijf luisteren hier op deze zender op Radio 1.